10 uur. Dit is Radio 1 met Wouter Kurpershoek. Oud-minister, CDA-partijleider en tegenwoordig voorzitter van Bouwend Nederland. Maxime Verhagen, zometeen in Goedemorgen Nederland. Nu eerst het NOS Journaal met Jan van der Putten. Nederland blijft in een recessie. Ook het afgelopen kwartaal kromp de economie, zegt het CBS. In het tweede kwartaal van dit jaar is de Nederlandse economie... met 0,2 gekrompen ten opzichte van het vorige kwartaal. Daarmee is de Nederlandse economie nu vier kwartalen op rij gekrompen. Maar die krimpen werd wel iedere, ieder kwartaal ietsje minder. De werkloosheid is in juli verder opgelopen. 8,7 procent van de beroepsbevolking zit zonder werk. CBS telde vorige maand in totaal 694.000 werklozen. Dat zijn er 19.000 meer dan een maand eerder. De ontruiming van twee pro-morsi-demonstraties in Cairo lijkt te zijn uitgelopen op een bloedbad. De moslimbroederschap spreekt van meer dan 250 doden en meer dan 5000 gewonden. De aantallen zijn niet onafhankelijk bevestigd. Beide kampen ontkennen dat ze direct op mensen schieten, maar volgens correspondent Sander van Hoorn gebeurt dat waarschijnlijk wel. Bij die vorige uh, grote demonstratie waar zoveel doden vielen in Egypte... zag ik toch ook later in de ziekenhuizen wel degelijk uh, kogelgaten in mensen. Dus ja, het kan allemaal waar zijn op dit moment. Ik uh, ben eigenlijk geneigd om te zeggen dat er ongetwijfeld met scherp geschoten zal worden. En dat je de komende tijd ook zult horen dat beide kanten elkaar daarvan de schuld geven. De ontruiming van de twee kampen in Cairo begon vanmorgen vroeg. Het leger zette bulldozers in om de pleinen leeg te vegen. Er zijn 200 mensen gearresteerd. Van de computerservers in Europa worden die in Nederland het meest gebruikt door porno sites. Dat schrijft de International Business Times. Het zou in Nederland gaan om 187 miljoen webpagina's. Ook heeft Nederland de meeste domeinnamen voor porno sites, 1,8 miljoen. Wereldwijd blijft ons land alleen achter bij de VS, dat met 428 miljoen webpagina's goed is voor 60% van alle internetporno. Het kabinet werkt aan plannen waardoor levensverzekeringen gemakkelijker vervroegd kunnen worden opgenomen. Dat meldt het Financiële Dagblad. Als mensen het gespaarde geld gebruiken om hun hypotheek af te lossen, hoeven ze er geen belasting over te betalen. Op die manier hebben ze meer te besteden en is de overheid minder geld kwijt dan hypotheekrenteaftrek. Verder krijgen banken meer ruimte om krediet te verlenen. Volgens de krant komt het kabinet met de maatregel op Prinsjesdag naar buiten. Bij de explosie in een onderzeeër bij de Indiase stad Mumbai zijn doden gevallen. De minister van Defensie kan niet zeggen hoeveel. Er zitten nog 18 bemanningsleden vast in de onderzeeër. Na de ontploffing brak brand uit en zonk het vaartuig deels. De brand is ondertussen geblust. De explosie was waarschijnlijk een ongeluk. Ondanks werd de onderzeer nog opgeknapt in Rusland. Dan is weer nog vooral in het noorden en oosten nog een enkele bui. Later droog en 19 tot 22 graden. Morgen wat meer bewolking en misschien wat regen in het noordwesten. Verder ook wat zon. En het wordt 20 tot 23 graden. Demonstraties in Cairo, u hoorde het al... lijken te zijn uitgelopen op een bloedbad. Straks meer bij ons, bij de Caro. Blijf luisteren. Steeds meer mensen in Nederland zeggen ja tegen orgaandonatie. Op dit moment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 KRO. Goedemorgen Nederland. Bouter Körpershoek. Maxime Verhagen over de crisis in de bouw. Nederland heeft de meeste porno-sites van Europa. En het ochtendumeur van Koos Postema. Het is 4 minuten over 10. Dit is het vervolg van KRO Goedemorgen Nederland. Maar we gaan eerst naar het Midden-Oosten. In Cairo is sinds vanmorgen een grote actie van het Egyptische leger gaande. Twee kampen van aanhangers van de moslimbroederschap zijn ontruimd... en daarbij zouden tientallen doden zijn gevallen. NOS-correspondent Sander van Hoorn. Sander, goeiemorgen. Goeiemorgen. Ik zeg zouden, of is er inmiddels al een bevestiging dat het om veel doden gaat? Nou, dat hoor je van zoveel kanten, ook betrouwbare kanten... dat ik daar maar vanuit zou gaan. Uh, weer wat minder betrouwbare bronnen, die hebben het al over honderden. Uh, en kijk, de officiële getallen... die uh, zijn natuurlijk altijd uh, eigenlijk niet te vertrouwen in dit soort gevallen. Al was het maar omdat dat de officiële getallen zijn... uit de mortuaria van de regering. Ja, alle mensen die op die pleinen zijn gestorven... die liggen gewoon nog op die pleinen in de noodhospitalen. Die liggen nog niet in de officiële mortuaria. Wat, wat is er misgegaan vanmorgen? Wat er misgegaan is, is dat... Um, ja, het is een kwestie van perspectief trouwens. die Maar wat er gebeurd is vanmorgen... is dat ze uh, besloten hebben om die twee pleinen in Cairo... die al wekenlang bezet worden door de moslimbroederschap... om die uh, te ontruimen. Het uh, kleinste plein in uh, Giza, aan de kant van de piramides... bij de universiteit daar. Dat lijkt redelijk makkelijk gegaan te zijn. Um, de beelden op dit moment van een plein wat verwoest is. Dat wil zeggen de tentjes en de steentjes die daar stonden. Maar wat uh, ver uh, vrij is van mensen. En daarbij zouden dus enkele tientallen... zijn uh, gevallen en een nou ja, veelvoud aan gevallen. En op dit moment is bij dat grote plein... waar je die beelden ook van hebt gezien, ook in mijn reportages... Uh, waar de barricades waren opgeworpen. En dat is een plein waar traditioneel meer families zaten ook. Ik weet niet hoe dat s'nachts zat, want het is natuurlijk... s'morgens vroeg begonnen, maar ja daar zaten dus ook vrouwen en kinderen. Ja. Sander, uh, tot slot, kort, want de verbinding is niet uh, optimaal. Uh, wordt er nu nog steeds gedemonstreerd of uh, wordt er echt overal ontruimd? Of is het nu rustig geworden? Nee, het is verre van rustig. Dat grote plein, daar wordt nog altijd gedemonstreerd. Op dit moment kun je daar voor het podium zo te zien nog redelijk rustig staan. En zijn er gevechten in de zijstraten. Daar moet de ontruiming eigenlijk nog goed beginnen. Maar die beelden die zijn natuurlijk ook uitgezonden op uh, diverse satellietkanalen... op de Egyptische staatstelevisie. En daar wordt op gereageerd. Dus je ziet nu in Suez, in Alexandrië. Dat boze moslimbroeders de straat op gaan. En ze hebben ook al eerder gezegd. als we verdreven worden van die twee pleinen. gaan we gewoon naar andere plekken. En dat lijkt nu te gebeuren. Sander, dankjewel. Sander van Orden. Dit was dat. Radio 1. Goedemorgen, Nederland. Hij is sinds kort voorzitter van Bouwend Nederland. Daarvoor was hij minister van Economische en Buitenlandse Zaken... en partijleider van het CDA, Maxime van Hagen. Goedemorgen in onze Goedemorgen. studio. Ja, dit zijn twee onderwerpen die het nieuws beheersen vanmorgen. De economie en de situatie in Cairo... waar u in uw vorige banen ook op de eerste rij zat. Ja. Hoe voelt dat nu om als voorzitter van Bouwend Nederland... het nieuws tot u te laten komen? Um... Nou, uh, als je kijkt naar uh, de situatie uh, ten aanzien van de economie... dan heeft dat uh, direct uh, te maken met, uh, met de bouw. Met, uh, met, met, met de huidige functie ook. Dus daar is, uh, daar is relatief weinig aan, uh, aan veranderd. Um, en het is uh, uh, heel goed om uh, uh, eigenlijk uh, zaken waar ik me in het verleden mee bezig heb gehouden... om nu wat van afstand uh, te bekijken. Ja. Over uh, de economie. Je ja. was uh, minister van Economische Zaken. Hoe gaat dat nou in Den Haag? Op zo'n ochtend als vandaag? Zitten alle ministers aan de radio gekluisterd om te luisteren naar de reacties op, op de jongste cijfers? Of? Nou, dat volg je wel. Uh, kijk, ten eerste moet je natuurlijk zelf ook wel een reactie geven op, uh, op die cijfers. En uh, zeker als je ziet dat in de, in de rest van de eurozone, uh, dat, je, dat je daar eigenlijk weer, weer groei ziet komen. En dat Nederland uh, wederom in, uh, in de min zit. Ja, dan, dan ben je daar als, uh, als minister natuurlijk wel... Uh uh, zeer gespitst op uh, hoe die verschillende reacties zijn en, en te maar kijken wat je er zelf mee gaat doen. Denkt u dan, ach, hebben we al die economen weer? Komt de voorzitter van Bouw in Nederland er weer wat van, van vinden? Of... Nee, wat dat is, wat, is juist wat, wat heel relevant is. Uh, eh, tenminste, ik volgde als, uh, als minister juist ook de reacties van een, bijvoorbeeld een voorzitter van Bouw in Nederland. In... Omdat de bouw natuurlijk een enorme belangrijke factor is, ook ten aanzien van de economische ontwikkeling. Ja, als het met de bouw slecht gaat, dan gaat het met de economie ook slechter. En als het met de bouw weer beter gaat, dan zal de economie ook aantrekken. Maar ik neem aan dat u dan anticipeert op een bepaalde voorspelbaarheid van de reacties. U weet ook wel hoe er gereageerd um... gaat worden, dan als minister in zo'n geval. Nou ja, je bereidt je wel voor. Uh, en wat je, wat je met name bekijkt is uh, toch ook van, de, van tevoren met een aantal uh, ja, uh, topambtenaren bespreken welke verschillende mogelijkheden er zijn. En je hebt natuurlijk wel verwachtingen. Maar ja, uh, zeker met het oog op uh, eigenlijk de discussie over, over Prinsjesdag, de begroting voor volgend jaar, is natuurlijk wel relevant hoe de huidige situatie is. En als je dan weer in de min zit... Ja, dat, uh, dat levert weer, uh, weer extra problemen op, ook voor, uh, voor de schatkist. En dus ook voor de begrotingen van volgend jaar. Hoe slecht zijn de berichten? Um, nou, wat ik met name uh, opvallend vind, is dat, uh, dat Nederland weliswaar een klein minnetje, maar wel weer een minnetje heeft, terwijl de rest inmiddels in die, in die plus zit. En dat komt Frankrijk toch... en Duitsland. Hè? Frankrijk en Duitsland. Ja, nou, ja zeker als Frankrijk. We hebben ja. altijd uh, vaak ook gezegd van nou, Frankrijk doet het allemaal niet goed. En, uh, het en je Het daar... is geen land met de triple. E-status. Uh, die zijn ze inmiddels... Uh, die zijn ze volgens mij kwijt. kwijt hè? Ja, die dacht ik ook En ze doen ja. het beter dan... Maar uh, ze, ze dan. zitten dus wederom in, uh, in de plus. Uh, wat je in Nederland ziet, is dat er natuurlijk twee fundamenteel andere zaken zijn dan die andere Europese landen. En één heeft te maken met mijn, uh, met mijn huidige uh, vak ook. Dat is uh, dat uh, de huizenmarkt, daar heb je natuurlijk een een regimebreuk gehad uh, die, die echt fundamenteel gewijzigd heeft... ten opzichte van zowel de aftrekmogelijkheden voor hypotheken... als ten opzichte van uh, de beschikbaarheid van, uh, van kredieten. Die zijn fors ingeperkt. Uh, dus je kunt minder hypotheek krijgen. Je moet het meer aflossen, sneller aflossen. En die mogelijkheden voor uh, aftrek zijn beperkt. En dat heeft een enorm negatief effect gehad... als je dat vergelijkt met de andere landen. Het tweede element is dat we hier ook met die pensioen... Uh, wat vroeger wat we dachten dat een voordeel was... Uh, dat we hier geen omslagstelsel hebben, maar uh, uh, kapitaalstelsel, dus ja. beleggingen... Um, dat dat juist nu in het tegendeel uh, verkeert. Op korte termijn, hè, de andere landen die kunnen die problemen wat, wat, wat langer voor zich uitschuiven. Maar wij, moet, wij zien dus nu dat, dat je, ja, je pensioen uh, dat dat onder druk komt te staan. En dat betekent dat veel mensen dat die eigenlijk op hun geld blijven zitten. Want die zijn onzeker. Die zijn onzeker over de waarde van hun huis, over de waarde van hun pensioen. En die geven dus niet uit. En dat heeft uh, het effect is dat, het wat we in Nederland zien. Is het ook een karaktertrek van de Nederlander? Zegt u met al uw kennis van toen, uit het verleden... als minister, als politicus en nu dus als voorzitter van Bouw in Nederland... Wij ja, we zijn een beetje een conservatief volk. Dat geld dat moet maar op de rekening blijven staan. Nou, de, want het kan wel eens uh, nog slechter gaan. Nou, nee, maar je, je, we zijn natuurlijk enorm ingeperkt. Kijk, wat, wat, wat een, maar ja, een we tijdje geleden... Op. Iedereen ja, maar, wat heeft een geld tijd... om te besteden, en ja, maar, we maar, doen wat, het niet. Nee, maar wat we een tijd geleden zagen... was dat natuurlijk heel veel mensen uh, consumeerden, extra consumeerden. Nu zien we dat juist de, consumptie, de binnenlandse consumptie onder druk staat. Dat, die, dat mensen sparen of aflossen. Um, vroeger consumeerden ze omdat juist je een fatsoenlijke hypotheek kon krijgen. Overwaarde van je huis uh, vertaalde zich in, uh, in meer geld beschikbaarheid. Dus die, juist die, die, die, die, uh, die extra gelden die je vroeger vanuit je huis kreeg, dat besteed je in uh, en en consumptiegoeder. Ik, op op ja, ik krijg dadelijk minder hypotheek, ik moet meer rente uh, of uh, ik, uh, ik moet, uh, moet gaan aflossen. Ik weet niet waarom mijn pensioen is. Dus laat maar even sparen. Ik weet het niet. De bouw, ruggengraat van de economie, hè, wordt wel eens uh, gezegd. Uh, ik hoorde gisteren dat er minder faillissementen zijn in de bouw. En dus gaat het beter? Uh, nou, uh, het, het, zijn dus het nog vlakt altijd extra, af. Het vlakt af, maar het zijn dus extra uh, faillissementen. Ik bedoel, we zien dus dat, dat in, inderdaad in de maand juli er 92 uh, bedrijven failliet zijn gegaan. In de maand in uh, juni waren dat nog 127, dus je ziet daar inderdaad een afvlakking. Maar het zijn dus wel weer 92 extra bedrijven... die in de afgelopen maand failliet zijn gegaan... Ja, maar... met alle persoonlijke leed en al die mensen die op straat zijn komen te Alleen staan. Alleen hebben we zo nodig dat ook u het anders formuleert. We willen juist horen... Het is minder erg dan het was het in plaats van het is nog steeds erg. Nou ja, nee, maar goed, je kunt het niet ontkennen. Kijk, uh, als je ziet, voor de crisis gingen er uh, zo'n 45 leden uh, van Bouw in Nederland... per jaar failliet, nu het dubbel in één maand. En dan zeggen we, het gaat nee, goed... Nee, maar het gaat meer om die grotere boodschap die de, de Nederlander wil de, we zien, horen. Het, er is jawel. zicht aan het einde van er de... Is, er is uh, een afvlakking... Uh, van, van de slechtere boodschap, zeg maar. Uh, maar uh, dat, dat, ook positief. Uh, dat is positief. Op zich is dat uh, minder erg dan het was. Uh, maar het is nog geen reden tot, uh, tot juichen. Uh, want, uh, nogmaals, die 92 bedrijven met al die werknemers... die zijn natuurlijk wel de afgelopen maand weer failliet gegaan. Dus ik zou zeggen, kijk wel wat je kunt doen om... Uh, die bouw uh, toch uh, nog verder, uh, verder te stimuleren. Nou, dat kan ik u al vertellen. Er wordt straks bezuinigd. 6 tot 8 miljard, misschien wel meer. Dus er zal niet heel veel ruimte zijn om uh, de bouw nog weer eens wat extra nou, te ik, uh, ik naar... Uh, of maatregelen uh, uh, te nemen die. Ja, maar er zijn nog steeds wel, wel mogelijkheden. Ten eerste is het niet helemaal duidelijk of uh, zeg maar, de berichten die ik gisteren zag... inderdaad in het Financieel Dagblad, dat er uh, wellicht overwogen wordt... in plaats van 6 miljard, 8 miljard te bezuinigen... en dan 2 miljard extra te investeren. Nou, die investeringen, die, die, die kun je graag. wel weer richten. Je kunt ook zeggen, bestaand geld, wat er ligt al op de plank... ga daar niet aan bezuinigen. Bijvoorbeeld, uh, wij hebben uh, toch ook vrij recent... dat is bevestigd door, uh, door minister Blok hebben we geconstateerd dat er zo'n miljard op de plank ligt... beschikbaar voor scholen, voor uh, monumenten... voor uh, verduurzaming van de bestaande woningvoorraad, voor wegen. Zet die dan in. Gebruik dat geld nu... zodat je dus inderdaad dat miljard gebruikt... om werkelijk die scholen te onderhouden, om uh, wegen te onderhouden en om uh, ook te zorgen dat er nu dat een er nieuw, nieuwbouw plaats kan vinden. Is het feit dat u minister van Economische Zaken bent geweest... ook eigenlijk niet een nadeel in uw huidige functie... als voorzitter van Bouwend Nederland? En dan bedoel ik dat u te goed weet hoe het in Den Haag werkt. Met andere woorden, u kunt vol vuur met uw collega's een plan bedenken... terwijl de realiteit van Den Haag u ook eigen en bekend is. U weet vaak al hoe de hazen gaan lopen. Um... Ik kan nou, me voorstellen dat je dan ook heel erg zegt: Ja, maar in Den Haag gaan ze dan toch weer dit zeggen. Als wij bezigen, zeggen zij. Ja, maar dat, en... daar kun je dus juist ook goed op, op anticiperen. Kijk, bijvoorbeeld bij ik de, begrijp de discussie. Je vraag, hè? Ja, ik begrijp je vraag. Maar uh, dat ik te veel uh, zou kan, kunnen verplaatsen in, de, in, ja, in, in de, is, de tegenargumenten. Gewoon de harde realiteit van Den Haag uh, het is, uh, het is, in de treffenzaal. Ja, maar uh, juist dan weet je dus ook wel... welke argumenten er uh, al valide kunnen zijn. Als we bijvoorbeeld uh, kijken naar de discussie die we ook in het kader van het energieakkoord gevoerd hebben, dan. Um, en uh, heb ik dus juist ook vanuit die kennis die ik over, uh, vanuit mijn verleden had, heb ik gekeken hoe kunnen we zorgen dat er meer geld beschikbaar komt, ook voor energiebesparing in de bestaande woningvoorraad. En ik heb daar samen ook met, uh, met de woningbouwcoöperaties, hebben daar plannen voor ontwikkeld, die zijn ook onderdeel geworden van dat energieakkoord, zodat we twee of drie vliegen eigenlijk in één klap slaan. We zorgen dat de woningbouwcoöperaties weer kunnen gaan investeren. We zorgen dat er energie bespaard wordt. En we zorgen dat de bouw die, maatregelen, die, die, die, die, die energiebesparingsmaatregelen... isolatie, et cetera, kan doorvoeren. Zodat je dus ook weer werk hebt. Dus je kunt juist die kennis die je hebt... kun je inzetten op dat, op dat soort punten. Als ik kijk naar de discussie die, die in Den Haag plaatsvindt op dit moment... ook met, met het oog op, op bezuinigingen... kijken hoe je bestaand geld hoe je dat het beste kunt, uh, kunt inzetten. Um, dus als ik zeg bijvoorbeeld de mogelijkheden voor pensioenfondsen... en verzekeringsmaatschappijen om uh, ook actief te worden op de, de woningmarkt... Ja. Om, om hypotheken te verstrekken. Dat kost niet zoveel geld, maar het geeft juist wel de mogelijkheid... dat er eindelijk weer hypotheken verstrekt kunnen worden... dat ook de rente kan uh, verlaagd worden. En als de hypotheekrente omlaag gaat, met een half procent dat zou meteen 20.000 arbeidsplaatsen kunnen schelen op, op jaarbasis. En dan zeg ik, ja, euh, dan kun je met euh, kleine maatregelen... of relatief kleine maatregelen die relatief weinig geld kosten... kun je heel veel betekenen. Ziet u in uw nieuwe functie de traagheid van Den Haag? Waar u vroeger veel over hoorde. En tegenwoordig uh, om die ervaart zag die, zag, die traagheid van Den Haag zag ik, uh, zag ik ook toen ik uh, aan de andere kant zat. Maar goed, dan rand, had u die zat. realiteit om u heen... En... Uh, nou, ja, kijk, wij willen natuurlijk liefst zo snel mogelijk dat er uh, bijvoorbeeld dat er besluiten worden genomen ten aanzien van de energiebesparing, dat er besluiten worden genomen ten aanzien van uh, de mogelijkheid voor uh, pensioeninstellingen uh, uh, en, en, en verzekeraars om actief te worden op die, die hypotheekmarkt. Uh, uh, ik zou graag veel sneller zien dat dat geld wat beschikbaar is voor scholen, ook. voor uh, monumenten en ja. voor wegen, dat het ook daadwerkelijk uitgegeven wordt nu. Misschien de politiek. Nee. Waarom niet? Um, omdat ik heel bewust uh, de overstap gemaakt heb naar uh, ondernemend uh, Nederland. Ik, uh, ik heb heel bewust afscheid genomen van de politiek. En tegelijkertijd heb ik natuurlijk als voorzitter van Bouw in Nederland... als voorzitter van een brancheorganisatie ook wel te maken met, uh, met die politiek. Maar moet uh, toch wel iets missen? U heeft er de 25 jaar ja, uh, rondgelopen. ik heb 25 jaar gedaan. Ja, ja dat is mooi om uh, iets anders te gaan doen. Of denkt u van, ik mag helemaal niets meer zeggen over de politiek toen, want ik heb nu een nieuwe... Functie nou, neem ze niet zozeer van, van, van, van, van mogen. Maar ik heb mij, uh, toen ik actief was in de politiek... in ieder geval vaak wel geërgerd aan ex-politici... die het allemaal beter wisten. Dus ik uh, heb mij voorgenomen om, om niet in zo'n rol van ex-politicus uh, te gaan zitten. Nou maar goed, over uw eigen rol dan. Wat had u graag anders gedaan of beter gedaan? Of met de kennis van nu? Dat u zegt, ja, nu kan ik wat ruimer terugkijken, wat vrijdenkend... Oh, maar ik ben, op dit moment ben ik uh, met name bezig geweest met van hoe kunnen we uh, uh, zorgen... dat uh, in de bouw uh, dat er weer perspectief is voor al die bouwondernemingen. Uh, Want uh, je ziet natuurlijk gewoon dat er ja, ook veel persoonlijk dus en, en, en, en zakelijk nee, is. Gaan, in, maar er ligt dus geen oud zeer als u terugkijkt nee, nee, naar, uh, naar Den Haag nee. of de Haagse nee. Nee. Uh, periode. Terugkeer naar Den Haag, Europa, Nee, maar Euro ik, heb, uh, nee ik heb gekozen voor uh, voorzitter van Bouw in Nederland. Je mag er wel uh, dromen over de... Eurocommissaris. Nee, maar waarom zou over dromen? Ik heb een pakje gemaakt. Ik ben bouwen. voorzitter van Bouw in Nederland. <laughs> ik, weet je wat het mooiste was? Hè? Toen, ik, toen ik minister was, werd er altijd gezegd... Van, wat, wat, wat wil die volgende baan zijn? En, uh, ik heb op een gegeven moment gezegd... ik wil de overstap maken naar ondernemend uh, Nederland. Nou ja. dat, die overstap heb ik gemaakt. En daar ben ik uh, buitengewoon gewoon blij mee. Dus ik, uh, ik wil mij uh, uh, ten volle inzetten... voor uh, de brancheorganisatie uh, Bouw in Nederland. En voor al die bouwers in Nederland. Want dat zijn fantastische bedrijven. Ik stel alleen maar misschien wel heel positief de vraag. Want we willen u ja, behouden dus... voor de politiek. Misschien ja, Europa iets gaan doen Nee, maar... nee, nee daar, daar, daar, heb ik, daar heb ik... Nee, ook straks niet. Nee. Wanneer heeft u weer een gesprek in Den Haag... over de jongste cijfers... Die allemaal uh, bekend zijn? Nou, de dat, dat zal deze weken plaatsvinden. Uh, ik heb met verschillende uh, ministers ook, uh, ook afspraken... Hè, om uh, juist uh, eigenlijk uh, ja, ook de zienswijze van Bouw met Nederland... Uh, ja, voor het volledig te brengen. Zodat ze daar ook rekening mee kunnen houden... bij de opstelling van die begrotingen. Tot slot, wat denkt u? Over een half uur worden de cijfers van het CPB bekendgemaakt. Dan gaat het om, die, uh, om het begrotingstekort. Boven de 3 procent, dat is wel duidelijk. Ja. Maar hoeveel? Waar oh, zet uh, u op in? Nee, daar, daar, daar, daar, <laughs> dat soort voorspellingen. Daar, daar, daar, daar zal ik me niet uh, schuldig maken. Maar kijk, wat wel is, als je ziet dus dat, dat we nu wederom uh, een, een krimp hebben met 0,2% uh, ten opzichte van het kwartaal eerder. Dan zie je dus eigenlijk uh, ja, dat, uh, dat, dat er dus ook gewoon minder inkomsten zullen zijn voor de overheid. En dat betekent dat je dat je. Uh, ja, uh, dat het weer omhoog gaat. Maar ik, uh, uh, ja, ik ga me daar verder niet over nemen. Je ziet wel opnieuw fors minder banen, minder investeringen. Ja, werkloosheid omhoog. Uh, werkloosheid omhoog. Dus uh, wat dat betreft uh, is er werk in de winkel. En ik zou zeggen, zorg dat het geld wat beschikbaar is... dat het ook zo snel mogelijk ingezet wordt. Dan kan ook de bouw... Niet bouwen om te bouwen, maar omdat er vraag is naar goede wegen, naar goede huizen. En we willen hier prettig uh, kunnen leven in dit land. Zo is dat. Een heldere oproep aan uw oud-collega's. Maxime Verhagen was dat, voorzitter van Bouwend Nederland. Zometeen Nederland, internet porno-paradijs. Maar nu eerst het ochtendtumeur van Koos Postema. Over een paar dagen ben ik jarig. Dat interesseert u helemaal niets. Mij ook niet. Het gaat allemaal te snel. Internet, sociale media, hoe het ook heten mag. Ze waren en zijn de versnellers in het leven. Zo zit je de tuin in het zonnetje te lezen. Je gaat even naar binnen... en daar is watje Blok met het Sinterklaasjournaal. Ik overdrijf, geef ik toe. Maar het is toch de versnelling van het alledaagse leven... die mij soms irriteert. Dus was ik niet vorig jaar jarig maar een paar weken geleden in mijn gevoel. Zo lijkt het. En eerlijk gezegd, die verjaardag vorige week... Uh, vorige maand, uh, vorig jaar... was een onvergetelijk feest... vol optredens van geweldige mensen... en gepresenteerd door de beste presentator van ons land. Terug naar de langzame tijden van vroeger. Toen was ik natuurlijk ook jarig. Bijvoorbeeld 1941, 1942, 1943. Ik werd toen 9, 10 en 11 jaar... En in mijn verjaardagsmaand augustus verbleef ik op een kleine boerderij in de Achterhoek. Grote vakantie. De zoon van de boer was een vriend van mijn Rotterdamse oom. Ze hadden elkaar leren kennen in mei 1940 als militair op de Grebbeberg. In 1941-42 leek de oorlog even ver weg. En die oom nam mij mee naar zijn vriend op die boerderij in de Achterhoek. Het was een hele kleine boerderij. Een paar koetjes en kalfjes... Wat varkens, een kleine boomgaard en een akkertje. Ik geloof in het geheel iets van twee hectare. Zo'n bedrijf dat nu helemaal niet meer kan bestaan. Ik genoot daar en werkt op mijn manier mee. Ik zie nog de schoof haver uit elkaar vallen die ik had geprobeerd te maken. Er werd met de zijs gemaaid door een losse werkman die de maaier werd genoemd. De boer, de boerin en hun zoon behoren tot de beste mensen uit mijn jongensjaren. Op mijn verjaardag, op die boerderij, kwam er van thuis een hele lange brief. Telefoon was het niet. Eind augustus ging ik weer terug. Wat ben jij groot geworden, zei mijn moeder dan. En gaf mij een nuttig cadeau voor de winter. Een kriebeltrui. Lang zou ik me die zoete augustusmaanden van toen herinneren. Ook op mijn verjaardag, over een paar dagen. En dan kort daarop ben ik weer jarig. Want o, oh, het leven gaat zoveel sneller dan toen in de Achterhoek. En dat zei Koos Postema morgen, het ochtendhumeur van Henk Spaan. Autor Hamel en Lucky Girls in the City. Nederland host van alle Europese landen de meeste porno-sites. En dat blijkt uit onderzoek. Het gaat om 187 miljoen webpagina's. En dat is goed voor 26% van het totale porno-aanbod. Webredacteur Jasper Bakker, goedemorgen. Goedemorgen. Zo'n klein land en zoveel porno-sites, hoe zit dat? klein land en zo'n uh, handelsmentaliteit een internationaal publiek uh, adresseren, denk ik dan. En dat heeft dan niets met porno te maken? Dat is, dat zijn, we zijn sowieso goed in het opzetten van bedrijfjes, Bedrijf. internetsites, noem maar op. En ook die Nederland is erg digitaal. We hebben een goede aansluiting, een snelle aansluiting op de rest van de wereld. Dus ja, Nederland heeft ook heel veel handelssites, heeft ook heel veel uh, andere websites. Uh, wat dat betreft is porno, is, uh, ja, ook maar een, een, een vak uh, om te handelen. Een, een, een middel, een, een product, een, uh, ja, een business. Maar even om het, om het uit te leggen. Ik heb een internetbedrijf. En dan kan ik kiezen om verschillende websites te gaan hosten, hè, te beheren. Ja. En dan kun je uit dat hele brede aanbod, van uh, bloemensites tot uh, kledingsites, dan kun je ook gewoon zeggen nou ik uh, ga porno sites beheren ja, maar niet alleen dat. Het is ook, jij kunt een bedrijf beginnen om sites te hosten van anderen. Dus zeg maar, jij hebt een kantoorpand en jij verhuurt kantoorruimte aan nou ja, diverse ondernemers. En nou is Nederland een pand met heel veel, als land met heel veel digitale kantoorpanden, zeg maar. Met ook heel veel concurrentie onderling. Dus je kunt als, uh, als pornoboer, om het even plat te zeggen, kun je natuurlijk voor kiezen van ik ga naar een land waar er weinig aanbieders zijn. Waar dus de prijzen hoog zijn en waar er uh, niet zoveel mogelijk is. Of ik kan naar een land als Nederland waar zowel de infrastructuur goed is als de beschikbaarheid van, nou ja... Kantoorpandruimte, wat, het even. Ja, wat moet je dan doen als beheerder van zo'n zo site? Wat is dan je verantwoordelijkheid? In uh. dit geval zo'n porno-website. Nou ja, voor een deel, uh, om te beginnen natuurlijk uh, zorgen dat je zo'n uh, hostingplek huurt, dat je capaciteit voor hebt. Uh, zowel capaciteit als de opslag uh, lokaal van de content die je aanbiedt, uh, video's, uh, foto's meestal. Um, en uh, dat je ook betaalt voor het verkeer wat dat gaat opleveren. Zie het als inderdaad zo'n kantoorpand wat je huurt, maar waar ook de toegangswegen belangrijk zijn. En hoeveel verkeer er overheen gaat, daar betaal je ook weer wat voor. Um, maar ja, als je dat voor elkaar hebt uh, en je hebt een, uh, een goed businessplan, je hebt een doelgroep en die weet je, aan te spreken, die weet je toe te krijgen, aan te trekken, uh, ja, dan ben je in business. Beheren we slechts de website in Nederland en daar zijn we heel goed in? Of uh, zijn we ook grotere liefhebbers van porno? Heeft u daar inzicht in, meneer Bakker? Het is niet mijn vakgebied. Uh, ik denk dat we als Nederland. misschien uh, wel een idee. Ik denk dat we als Nederland net zo'n zo interesse hebben als gemiddelde andere uh, landen of gemiddelde andere westerse landen. Want uh, in het Midden-Oosten denken we heel anders over dit soort dingen. Kijk, en vergeet niet, uh, in Groot-Brittannië loopt momenteel een hele, ja, is een hele ophef gaande. Vanuit de overheid wordt er een, een filter opgelegd of aangereikt wat uh, weer veel verder gaat dan alleen porno, wat dan weer ik naar censuur. Uh, het is, het is een hot issue. Het is, uh, ja, het is in, zeg maar. Tot slot, kort, verdienen we er nog een beetje aan? maar uh, Nederland is een land met veel hostingbedrijven... met een goede aansluiting op de rest van de wereld. Dus ook veel concurrentie op dit vlak. Uh, concurrentie leidt meestal tot lagere prijzen, tot scherpe aanbiedingen. Ik denk niet dat we er gruwelijk veel verdienen... anders waren we als land al lang hartstikke rijk. Jasper Bakker, dankjewel. Jasper Bakker is webredacteur en we hadden het over Nederland... als host van... Internet-porno-sites. Tot zover Karo, Goedemorgen Nederland. Meer informatie over dit programma kunt u vinden op onze website www.kro.nl. Zometeen hier op Radio 1. Jeroen Wilaert met Leining. Ja, Wouter, eh, porno. <laughs> er zit geen krimp in in die sector. Uh, wel uh, dus in de economie, met alle gevolgen voor uh, de verschillen tussen rijk en arm. Armoede is het onderwerp uh, in een niet zo heel erg armoedige wijk. In Utrecht, het Lepelenburg museumkwartier met schitterend zicht vanuit de bus op de singel. In lijn 1 van de NTR. Dit is Radio 1. Nu eerst het NOS Journaal met Jan van der Putten. Nederland blijft in een recessie. De economie kromp het afgelopen kwartaal met 0,2 procent, meldt het CBS. Volgens het CBS is de krimp voor een belangrijk deel te wijten aan consumenten die minder besteden. Nederlanders kochten vooral minder duurzame goederen als auto's, kleding en meubelen. Maar er ging ook minder voedings- en genosmiddelen over de toonbank. En straks om 11 uur komen de nieuwste verwachtingen over de economie van het Centraal Planbureau. De ontruiming van twee protestkampen van aanhangers van de afgezette president Morsi in Cairo lijkt te zijn uitgelopen op een bloedbad. De meldingen over het aantal doden lopen sterk uiteen, van enkele tientallen tot meer dan 250. De moslimbroederschap spreekt van meer dan 5000 gewonden. Ook bij de politie zijn doden gevallen. De vier verdachten van de mishandeling van een 22-jarige man in Eindhoven komen vandaag voor de rechter. Ze worden verdacht van poging tot doodslag. Verdachten maken deel uit van een groep van acht jongens uit België... die op 4 januari het slachtoffer in elkaar sloegen omdat hij een opmerking maakte over een vernieling. En het filmpje wat daarvan werd verspreid door de politie trok veel aandacht. Dat zijn de hoofdpunten. En er is verkeersinformatie. Bij de ANWB zit John Sahoka. Op de Rikweg Amsterdam, de A10 West, richting Den Haag staat voor de Koentenol 2 kilometer. En op de A50 Arnhem richting Os. Daar staat door een ongeluk. Bij Knopend-Valburg, 2 kilometer. En daar zijn twee rijstroken afgesloten. En op Radio 1 gaat nu Jeroen Bilaert verder. Dit is Radio 1. NTR. Lijn 1. Hier is Jeroen Willaert. Arm. Goedemorgen. Arm. Ik weet het nog goed. Begin jaren tachtig. Flat op overvecht hier in Utrecht. De schulden in de kroeg liepen op. Ik moest wat. Niet afgestudeerd. Gestraald gewoon. Crisistijd. Maar een beetje fotograferen, dat ging wel. Bij de Rolling Stones in uh, de Kuip in Rotterdam. Zwart-wit plaatjes met stofjes erop na het ontwikkelen. Maar ze bleken te verkopen. Daar zat handel in. Met stapeltjes van de Stones op de Nieuwe Dijk in de Kalverstraat in Amsterdam. En het werkte. Daar stond ik in de bijstand. Tussen de oorbellenverkopers en de badgesverkopers uit Israël en Zweden. Aardige bijverdiensten. Armoede die creatief maakte. Ik heb ze nog, die foto's van de Stones. En het werk in Hilversum is aardig, al word je er niet rijk van. Armoede, dat is het onderwerp. En dat is ook uh, het vak van de socioloog hier in, uh, op het Lepelenburg. Zon overgoten, prachtige platanen. Heel mooi huis staat de bus voor. Um, onderwerp dus van Godfried Engbersen. Ook uh, armoede gekend, als student misschien, ooit... No, nee, ik zou het niet willen zeggen. Proefondervindelijk, niks meegemaakt? Nee, nee, ik heb het als onderzoeker leren kennen... maar ik zou zeggen, proefondervindelijk, nee. En het, is, ik, ik, het is ook makkelijk om te zeggen dat studenten arm zijn. En ik herinner mij toen ik begon met armoedeonderzoek... precies in de jaren tachtig... dat er ook onderzoekers waren die zeiden... ja, al die studenten zijn arm. Maar ik was het daar toch niet mee eens. Want je ziet dat die, dat die studenten... ook al ze hebben ze soms hun studie niet afgemaakt... over het algemeen weer snel iets wisten te vinden... En dat voor hun die een krappe financiële situatie heel erg tijdelijk was. Dus ik zou niet zo snel de studenten tot de armen rekenen. Nee, maar het is een bredere groep. Uh, hoe groot is die groep in Nederland? Hoe groot is de armoe van Nederland? Ja, dat is niet zo makkelijk om te zeggen. Want je ziet aan de ene kant dat mensen zich rijk rekenen aan een aantal armen. En dan zeggen we, we, hebben in Nederland ongeveer 600.000 huishoudens... rond het sociaal minimum, het wettelijk sociaal minimum... vastgesteld door de politiek, door de overheid. Dat is 1,2 miljoen mensen. En sommigen zeggen 1,2 miljoen arme mensen in Nederland. Maar ik vind dat je daarmee op moet passen. Ik zou het begrip armoede vooral willen reserveren... voor mensen die een langdurig op, die, op, die, op een lage inkomensgrens zitten. En dan praat je over een kleiner aantal. Dus je moet oppassen je niet te rijk te rekenen aan het aantal armen in een van de rijkste landen van de wereld Nederland. Maar je moet ook niet negeren. Dus dat zie je ook in de politieke je, Want als Rutte die zegt, armoede bestaat niet. Ik denk dat er wel degelijk een moderne vorm van armoede bestaat. Dat er mensen zijn die vanwege een gebrek aan financiële middelen... niet mee kunnen doen in onze samenleving. En hoe langdurig is langdurig? Nou ja, ik begin met een minimale grens van drie, vier jaar. En dan zijn er ook mensen die generaties lang aan die onderkant zitten. Maar als je, als je die 1,2 miljoen personen neemt... dan denk ik dat je in Nederland zeg maar zo'n 3 à 400.000 mensen hebt... die toch echt serieuze problemen hebben van moderne armoede. Niet meedoen. En, en dat lijkt misschien weinig. En je zal ze ook niet tegenkomen in deze buurt. Maar je ziet dat die tegenstellingen... dat die, de, dat die economische ontwikkelingen ook sociale tegenstellingen oproepen. En dus in deze buurt hier... Daar zie je echt wat we noemen work-rich huishouden. Twee verdieners die goed verdienen en nog niet geraakt zijn door de crisis. Maar als je nu naar overwicht gaat bijvoorbeeld... Of je gaat naar Rotterdam, waar ik toen zat, vroeger jaren 80... Dan zie je nog steeds... steeds hoger hoog op Andros dreven Precies. En, en ondanks alle vogelaarwijken en alle investeringen ja. zie je daar... Dat, daar, dat, dat, dat, dat die werkloosheid niet, eh, wat nu gezegd wordt, 8,7 procent is... maar rond 20 of 30 wat procent. Zeg, wat zeggen die cijfers van het CBS van vanochtend u dan over de krimp? Nou ja, wat, wat, het is natuurlijk toch dramatisch... dat Nederland een werkloosheid kent die hoog is als in de jaren 80. Dat waren, dat waren de recorddagen van de werkloosheid. He, dat was, Nederland was toen de zieke man van Europa. Veel werklozen, veel arbeidsongeschikte. Uh, Daarnaast is het relatief goed gegaan met Nederland, maar nu zie je dus een enorm aantal werklozen. Als je veel werklozen hebt, dat betekent veel mensen in de WW. Daar zit je een tijd in. Meer mensen in de bijstand, meer mensen op het sociaal minimum. En het ontstaan van een armoedeprobleem. Ja, maar noem het dus een ziekte. Hoe is die diagnose dan over Nederland op dit moment? Nou ja. Steekt er eens een thermometer in? Nou ja, ik zou zeggen, dat Nederland is, is opnieuw uh, de zieke man van Europa aan het worden. En met name, van, ik zou zeggen van West-Europa. Je, je, je moet het natuurlijk niet vergelijken met wat gebeurt in Spanje of uh, Portugal of Griekenland. Daar zijn de, de, de ontwikkelingen dramatischer. Ja. Of Roemenië. Maar als je het vergelijkt met, uh, met, met, met landen als Frankrijk en Duitsland, dan zie je dat Nederland. Een, een, een serieus uh, probleem van armoede gaat krijgen... en ook met serieus sociale problemen te maken. Ongekend. Nogmaals, als je inderdaad om je heen kijkt... Hier, de platanen, prachtige huizen, museumkwartier, Utrecht. Hoe zit het met u? Bent u ook arm, relatief arm... Of uh, minder rijk. U kunt erover meepraten. U kunt dat vertellen op 0800 1121. 0800 1121. De tweets kunnen naar hashtag Lijn1. Lijn1. En de mails naar Lijn1. some 1 Overti-song Komt toch nog vrij vrolijk uit de mond van Wilbur Saganay. Aan de telefoon een man die in bonus is geweest. Inmiddels oud-zakenman Armando Akkerman zou met de taxi komen... op kosten van de omroep uit Houten. Maar je taxi is niet komen opdagen. Wat een armoei. Armando, ja. goedemorgen. Goedemorgen. Ja. Maar we hebben toch een goed contact aan de telefoon. Klinkt helder. En ja, ja ook heel helder is uw situatie. Hoe ja. is het zover gekomen? Ja, het oud, ben je u ben je bent oud uh, oud-zakenman. Zakenman in uh, uh, in- en verkoop en reparatie van gebruikte pallets en een uh, kunststofverwerking bedrijf daarnaast. Uh, mijn vader uh, voor een aantal uren op de boek, uh, omdat die ook mee ontwikkeld had in het bedrijf. En uh, de bedrijfsleider, mijn vader en mijn bedrijfsleider overleden in dezelfde maand. En dat kon ik niet trekken. En toen uh, ben ik aan lage wal geraakt. Dat is in, de, in het kort mijn verhaal. En ja, dat klinkt ook uh, niet opgewekt. Uiteraard niet. Maar hoe, hoe uh, uh, bent u daaronder? Hoe, hoe leeft u daar in Houten? Nou, ik leef uh, nu... Uh, ...redelijk goed. Ik heb heel veel steun gehad van uh, bijvoorbeeld Victas en, uh, en de gemeente Houten... ...en nog wat andere organisaties waar, uh, ja, waar ik erg goed mee opgevangen ben. En daardoor, als je dan zelf een beetje de wil ook geeft, ja, dan, dan kom je wel ergens. De wil van jezelf moet er ook zijn. Ik ben natuurlijk heel erg veel gewend geweest. Ik heb een, uh, een salaris gehad... En, uh, ik, ik zat natuurlijk op uh, behoorlijke stand. Ja, en als er dan iets in je leven gebeurt wat je uh, zo aangrijpt wat je zelf nooit had verwacht. Ja, dan, dan krijg je een burn-out. Dus je stort in en je weet niet wat er met je gaat gebeuren. Alle gevolgen van die Ik heb een bal gehad van drie meter hoog waar ik een hup en een rugletselfactor uh, overgehouden heb. Ja, en dan werkt het allemaal niet meer mee. Dan uh, heb je huisje, boompje, beestje. en dan, uh, ja... Door al de omstandigheden eromheen ja, stort je gewoon compleet in. Met alle en dan, gevolgen? Ja, dan ben je terug bij af waar, waar je vandaan komt natuurlijk. Je, je begint als baby en dan heb je ook niks. Maar dan heb je ook ineens niks meer. Ik wil het bedrijf kunnen verkopen en de naam kunnen houden. Dus niet failliet. Maar ja, daar heb ik wel mijn eigen woning voor moeten verkopen. Ja, en uh, de erfenisdeel van mijn vader hebben we terug in de zaak moeten houden om de schuld uit te kunnen betalen. Niet failliet, maar toch terug bij af. Maar het bedrijf bestaat dus nog? Nee, het bedrijf bestaat niet meer. Ik ben daarmee daar gestopt en ik heb de twaalf werknemers elders onder kunnen brengen. Maar, um, hoe heet dat? Um, de, de twaalf werknemers elders onder kunnen brengen en ik heb de inmoedel verkocht en de naam gehouden. Die is niet besmet met van, uh, je kan het niet betalen. We hebben tot de laatste cent de mensen betaald. Alleen ik kon het gewoon niet trekken. Ik denk ja. dat ik te veel op mijn vader heb gebouwd om alleen door te uh, gaan, denk ik. Drugs en ja. drank kwamen in, uh, in het verhaal. Maar dat is voorbij, Armando Akkermans. Wat zei het u? De drugs en de drank. Die zijn voorbij? Ja, nee, dat is uh, helemaal voorbij, ja. Ik, heb dat, uh, ik ben één keer in een uh, detox geweest. En uh, ja, daar heb ik dingen gezien, dan denk ik bij mij van mij. Nee, zover wil ik niet eindigen. En toen ben ik weer terug gaan knokken. In zoverre dat het kon. Um, mijn, uh, mijn, ja, mijn rug werkt niet echt mee, maar door. Uh, ...goede begeleiding van nogmaals... Fuctas voor Centrum Malibaan ...en eh, een aantal mensen om me heen... Ja, ...ben ik er gewoon bovenop gekomen. En dat eh, je zelf gaat zien inzien van... ...ja, dit kan niet... ...en waar kom je vandaan? Dat heeft wel eh, zeker... Eh, ...zes jaar geduurd... ...maar... Eh, ...in die zes jaar heb ik veel... Eh, ...geleerd... ...maar ook van die zes jaar... ...twee jaar binnen gezeten... ...dat je niet naar buiten ging van, ja, wat zouden de mensen van me denken? Terwijl dat helemaal niet zo is natuurlijk, maar goed, daar denk je dan zelf aan. In zekere en... zin, door die, door die ervaring van die zes jaar, uh, toch um, aan ervaring rijker geworden. Je klinkt ook niet echt heel doodongelukkig, maar uh, ja, leuk is natuurlijk anders, Armando. Nou ja, ik, ik, ben, niet, ik ben niet ongelukkig. Ik ben juist misschien... Uh, uh, ...gelukkiger geworden. Uh, als je veel geld hebt, dan kan je alles kopen. En ja, je kan aanwijzen en je kan het kopen. Nu moet ik ervoor sparen. En uh, nu dat je ervoor moet sparen, ben je veel gelukkiger met iets wat je hebt... ...dan dat je ineens over heel veel geld beschikt. Dus ja, het heeft me een impact gegeven, maar het is nu toch wel zo van... Nu moet ik eigenlijk versparen en nu weet ik waar ik spaar. Je hebt dus een heel ander soort inzicht in waarde gekregen. Armando blijft hangen. Um, ik ga even dit, dit, uh, deze zaak, uh, dit, dit voorbeeld uh, uh, met Godfried Engbersen uh, bespreken. De socioloog van Erasmus Universiteit. De armoedeprofessor ook wel genoemd. Um, een paar elementen uit het verhaal vallen mij op. Het was dus niet direct het gevolg van economische crisis. Uh, ja. Malheur in Nederland. Het was echt een, een puur um, familiedraad drama eigenlijk, ja. de afhankelijkheid van vader, dat is één. En twee, toch ook weer heel duidelijk de wil om eruit te komen... Ja. en een verandering in je hele waardesysteem. dat ja. nee, is heel belangrijk. Als je de vraag stelt, wie, zit er nou, wie komen nou in een situatie van armoede... zijn er vaak drie redenen. Eén, dat is economisch geen werk of verlies van werk. Twee, het verlies van een partner... Drie, dit soort ervaringen. Het heeft te maken met verslaving, drugs, drank. Het heeft te maken met traumatische gebeurtenissen. Dat zijn de belangrijkste oorzaken van armoede. En om eruit te komen is natuurlijk die wil enorm belangrijk. Dat is één. Tweede, wat natuurlijk ook in het verhaal terugkomt... er moeten anderen zijn om een handje te helpen. Ja, dus, dat is misschien ook het verschil met de jaren tachtig. Toen was Nederland echt een uitkeringssamenleving. samenleving. De hele jeugdcultuur in de, in de Randstad was gebaseerd op een bijstandsinkomen. Ja? Dat is weggevallen. Dus degene die bijvoorbeeld nu pech hebben, van school komen, noem maar op... die worden niet 1, 2, 3 gesteund door de overheid. De vanzelfsprekendheid van een bijstandsuitkering is, is weggehaald. Je bent afhankelijk veel meer van wat we noemen van je netwerk... van mensen die je helpen. Nou, in dit geval waren er toch instellingen en personen... die de man geholpen hebben om er weer uit te komen. Dat is ook relatief een vorm van rijkdom. Ja. En ik, kijk, ik kijk ook even naar even de tweets. Als je hier in, in Nederland wakker wordt, eh, dan ben je al rijk. Nou ja, natuurlijk. Ik bedoel, als je een heel... Als je, Zelfs de slechtste wijk als je daar wakker wordt... is onvergelijkbaar met slechte wijken in Engeland of in, of in de banlieus in Frankrijk. Dus we hebben nog steeds een verzorgingssamenleving. Neem niet weg dat, dat de mensen in hele slechte omstandigheden zitten. En, ja. Maar, nogmaals, de meeste mensen slagen erin om eruit te komen. Zoals Armando. Zoals Armando. En dat is natuurlijk ook een les. Het is dus niet een noodlot wat je, wat je hele leven bij je draagt. Er zijn mogelijkheden om eruit te komen. Kees de Groot aan de telefoon. Die leeft met zijn gezin van 710 euro. En jij weet dus hoe dat is, Kees. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, ik, ik, ik, ik ben het absoluut niet eens met de, met de, met de spreker bij u. Um, wellicht uh, zonder, zonder afbreuk aan de heer zelf te doen. Uh, uh, weet de heer niet zelf goed hoe, hoe, die, hoe die, wat leven is zeg maar, van heel weinig geld? Want do, dan kun je makkelijk zeg maar, uh, een bepaalde mening hebben. Um, dus de wetenschapper zit alleen maar een beetje uh, theoretisch uh, te praten, waar jij de praktijk ja, zo, kent? Ja, ja, zo voelt het wel. Ik heb. Ik heb zelf nooit gedacht dat ik in deze situatie ooit terecht zou kunnen komen met mijn gezin. Want wat is er gebeurd, maar... Kees? Wat is er gebeurd? Nou ja, wij zijn, ik, ik, ben, ik ben zelf door de, door de crisis, ik, ben dan ook, uh, ik heb dan ook uh, een zaak gehad. En toen uh, ben ik op een gegeven moment in, in, in de vrije val terechtgekomen, faillissement en noem het maar op. Uh, mijn vrouw uh, uh, heeft op een gegeven moment een, een werk kunnen vinden na een aantal jaren solliciteren. Uh, uh, omdat ze, uh, uh, uh, nou ja, goed, dat, dat doet feit dat ik verder niet de zaak, maar goed, na een aantal uh, uh, jaren solliciteren zou zij zeg maar een stukje aanvulling geven op datgene wat wij verdienden. En tot, uh, tot, uh, tot uh, overmaat van rand valt mijn inkomen weg en moeten we helemaal leven van haar. Uh, inkomen En tegen mij wordt door een UVV en alles maar gezegd, ja, ik bent zelfstandig geweest, dus je krijgt niks. Ga maar naar de bijstand. Naar de bijstand verwijzen ze weer de andere kant op. Je komt gewoon tussen het wal en het schip. Je komt er niet meer uit. Iedereen wil je helpen, zeggen je te willen helpen. Alleen niemand helpt daadwerkelijk. Ik heb mijn zolder vol liggen met hulpjes... Uh, van uh, de, Uw situatie is ernstig, wij willen u helpen. Het is eigenlijk echt een grof schandaal. Dat, dat er wordt gezegd nu in Nederland. Hè, we, zijn, we zijn daadwerkelijk een van de rijkste landen van de wereld. Omdat we miljoenen of miljarden aan goud hebben. Maar dat we dit laten gebeuren met onze burgers is gewoon een grof schandaal. Ik bedoel, je, je wordt niet geholpen. Wij lopen bij de voedselbank hè, om, om met ons gezin te kunnen eten. Ik bedoel, het is hartstikke leuk, die, die, die, die, uh, die hulp. Hè. Dus de, en, en en ik waardeer die mensen enorm. Het feit dat je bij de voedselbank terecht kan. Hè, de, dat is, maar het, het hoort niet te moeten in dit land. Bedoel, dit is do, do, ze, ze, ze zeggen liever aan één kant. Oké, okay, ga maar naar de voedselbank. Nee. Zorg gewoon dat je aan je aan de, aan de kant daar waar je inkomen kan verdienen, gewoon inkomen kan verdienen. Ik ben 48 jaar, ik kom niet meer aan het werk. Als ik in de bijstand terecht zou kunnen komen, kom ik daar ook niet meer uit met 48. Maar heb je het verhaal? Maar Kees, heb je het verhaal, ja. heb je het verhaal van Armando Akkermans ook gehoord? Die is. Ook door die ellende heen gekomen. Drank en drugs voorbij. Heeft toch een ander soort waarde leren inzien. En uh, nou ja, we hadden het dus ook over, over, over de wil. Uh, de wil om er iets van te maken. Ik, oh, ik hoor aan je stem dat je niet helemaal hoop, wanhopig bent. Maar ja, de situatie is ellendig. Ik ben niet wanhopig, nee. En ik ben zeker ook een vechter. Ik ben ook niet iemand, en mijn vrouw ook. Wij zijn geen mensen die bij de pakken neer gaan zitten. Alleen... Je wordt niet geholpen in Nederland. De ambities zijn er wel, de uitspraken zijn er wel, maar je wordt niet geholpen. Het enige wat men in Nederland doet is foldertjes maken waar je hulp kan vinden. Je krijgt, uh, je krijgt iedereen verwijst naar elkaar, maar niemand doet iets. De enige die ons tot nu toe daadwerkelijk echt geholpen hebben... is, is, is iemand, een sociaal werkster, en die heeft ons uh, uh, bij de, de voedselbank geïntroduceerd. Maar ja, dan moet je je maar afvragen of je daar blij mee wil zijn. Ik, bedoel, ik heb liever gewoon inkomen natuurlijk. Maar natuurlijk. Armando uh, die zit nog aan de telefoon. Houten, Armando Akkermans, de voormalige zakenman. Um, wat vind jij van dit verhaal van Kees, Armando? Ja, ik, ik ben dat er niet mee eens. Kijk... Um... Het feit dat, dat die meneer uh, zegt van ja ik kom nooit nergens meer aan de bak, dat is niet, dat is niet waar. De mensen uit de in, in Nederland, die, die gaan in het kader van de kanteling gaan ze met coaches werken. En die coaches die zitten ook in allerlei standen en rangen. Of ze nou uh, advocaat zijn geweest of zakenman dus of uh, gewoon een arbeidersfamilie. Daar kunnen de mensen zich bij aansluiten. En die gaan andere mensen weer helpen. En dan gaan ze kijken of er een omscholing, desnoods, uh, uh, kan gebeuren. En als je daar interesse in toont, dan kom je met je 47ste. Al ben je 55, kom je nog wel aan het werk. Kees, ja, dus, meneer, Kees, aan uh, mij. Ja, ja ik, ik, ik, meneer, ik heb, maar, ik heb zoveel sollicitaties weggestuurd. Je krijgt, en dat ik denk: Nou, deze sollicitatie is voor mij geschreven. Dit ben ik. Die, wat ik daar lees, dat ben ik. Je krijgt overal terug, sorry, we zoeken een starter. We zoeken mensen, uh, dat zeggen ze natuurlijk niet... maar wat de mensen liefst, wat liefst zoeken is iemand van twintig jaar met twee hbo's... Die is en jaar voorbij, is echt bij, uh, meneer. Echt waar. Nee, die tijd, is, die tijd is niet voorbij. Daar zit ik zelfs nog helemaal in. Ik heb ik zelf heb nog steeds geen inkomen omdat ik niet aan het werk kan komen... ondanks meerdere uh, sollicitaties per dag. En ik solliciteer gewoon echt gewoon op allemaal dingen wat ik, uh, wat ik denk te kunnen. Niet op, op hoge niveaus, maar het is... Dank je wel, Kees. Sorry, sorry jongens, ik, ik moet er ja. even afkappen naar de professor hier in de, in de bus. Blijf hangen, Kees, Armando. Um, de wil is er, het solliciteren gaat door, maar de problematiek is heel hardnekkig. En, Godfried Engbessen, ik hoor ook dat de professor niet weet waar hij het over heeft. Nou, dat het laatste zou ik dus niet durven zeggen, maar ik begrijp het probleem wel goed... Maar kenmerkend voor mijn eigen onderzoek en ook mijn eigen onderzoeksgroep is toch, wat je zou kunnen zeggen, antropologisch en etnografisch onderzoek. Dat betekent dat ook wij in die wijken gewoond hebben gedurende onderzoek, diepgaand mensen bevraagd hebben, zodat we toch weten waar we het over hebben. Ik heb zelf heb onderzoek gedaan, nu Westen in Rotterdam, ook twee jaar gewoond voor mijn eigen promotie. Nou, noem deze lijn 1 uitzending maar een onderzoek. Het is heel duidelijk. Maar de gevallen, valt mij ook heel op, uh, verschillen heel erg. Ja, en, en ook zijn... van man tot man zijn de opvattingen anders. Ja, en ik, maar dat is natuurlijk ook reëel. Maar he, de, Beide hebben gelijk. De een die zegt, je hebt natuurlijk de wil nodig om eruit te komen. De tweede heeft natuurlijk volstrekt gelijk. We hebben een economische crisis. Je kan toch moeilijk zeggen, bijvoorbeeld ook de mensen in Spanje... 50% jeugdwerkloosheid dat het de schuld van de mensen zelf is dat ze niet aan de baan komen, er is een gebrek aan banen. Je ziet een, ook in Nederland, dat hebben we vandaag gehoord, een verlies aan banen in de Nederlandse economie. Voor sommigen hebben inderdaad de ervaring dat je je kan eindeloos solliciteren, maar je komt nergens. Zoals Kees. Zoals Kees. Maar de uh, voedselbank is er vervolgens wel, uh, dus, dus ze komen niet om van de honger. Nee, nee. Maar Kees, zijn signaal was ook heel duidelijk. Uh, folders genoeg, maar echte hulp is er niet. Nou ja. Je ziet dus gaat in het vangnet. We hebben de Nederlandse verzorgingsstaat Je zou kunnen zeggen, we hebben de bijstand en de bijzondere bijstand. Waarom heb je in godsnaam voedselbanken nodig? En je ziet toch dat daar bepaalde groepen tussen het wal en schip vallen. In ook, principe hier in Utrecht, hier niet ver vandaan. Ik hoorde laatst nog dat het bezoek aan de voedselbanken hier gewoon ook toeneemt. Ja, en we, hebben nu, we krijgen natuurlijk twee mensen te spreken die zich maar uitstekend kunnen formuleren. Maar het merendeel van de mensen in de armoede, praat je over migranten, praat je over ongescholden, praat je over. noem maar op. Die bureaucraten nog veel minder vaardig zijn. En je ziet toch dat ze er niet in slagen de rechten die ze hebben... kwijtschelding van belastingen, een pas om naar het, het, het museum hier te gaan... dat ze die rechten niet krijgen. En, en dat zijn gaten in het vangnet en daar, daarop zijn die voedselbanken ingesprongen. Die hoef je, daar hoef je geen ingewikkeld formulier in te vullen, je hebt een voedselpakket mee. Gelukkig dat ze er zijn voor bepaalde groepen. Maar in principe zou deze familie recht hebben... op een bijstandsuitkering van rond de 1400, 1450 euro. Ja. Dus Kees, dat is, Kees en dat is, moet nu leven van 710 euro. Ja, en dus daar is, is, is iets fout gegaan iets in, fout? in hun... In hun uh, B bureaucratische be behandeling. Ja, en ik zei in meer algemeen. Maar dan, zie je, dan zou Kees na de afloop nog eens even moeten bellen met, ik, wat, uh, met ik wat. Ik zou advies. hem zeker aan, ik, hij mag mij zeker bellen, maar daarbij komt dat als je nu kijkt naar het, het Nederlandse gezicht van de armoede, steeds Amerikaanser geworden. Bijna 50% van onze armen zijn working poor. En in de jaren tachtig. Working poor, leg het eens dus even uit: werkende in armen. Ja? Vroeger bestond armoede gelijk aan het hebben van een bijstandsuitkering. Nu is bijna de helft zijn gewoon werkenden, alleen ze werken maar een beetje daar hebben ze aanvulling nodig om zeg maar, op het, het sociaal minimum te komen. Dat betekent dat we de gang naar een sociale dienst... dus ook al die, die instituties zijn niet ingericht op die, op die nieuwe situatie... Van, van, van de zelfstandigen zonder personeel die een beetje werken... en te weinig inkomen hebben. Zwart werk is ook een uh, onderdeel van dit alles, de grijze economie. Ja, Nou, dus wat, wat zie je in in, in situatie van economische crisis natuurlijk? Uh, zwarte economie wordt belangrijk... Uh, uh, het verbouwen van, van dingen wordt belangrijk, fraude wordt ook belangrijk. Maar ook in de zwarte economie gelden keiharde wetten. Niet iedereen is in staat te klussen. Niet iedereen heeft de contacten of de instrumenten. Dus ook die zwarte economie of de grijze economie is zeer selectief. En het punt is namelijk dat wie is het meest actief in de zwarte economie? Dat zijn de werkenden. Ja, maar dat zijn ja, dus ook, bof, de, de, ook, ook, als, de, ook de creatieven. De, de mensen die hun handen laten wapperen, ja, heel ouderwets. Dus maar daarom, de, de mensen aan de onderkant zijn niet... dat zijn mensen die niet toevallig daar terecht gekomen zijn. Dus het is ook niet dat je zegt van nou... je, je doet het, je doet het uh, slecht op de formele arbeidsmarkt... er is een alternatief in die informele economie. Vaak zie je dat, dat ook voor hen dat niet opgaat. Maar is er nu even aan het eind van deze uitzending... een advies voor Kees de Groot? Hij zegt, zegt er is duidelijk iets mis. Hij, er is er, gewoon domweg nog wel wat te halen voor nou, hem. Hij, wordt, hij, ik denk dat hij fijn gaan malen wordt door allerlei instellingen. Ik ken zijn situatie niet. Maar in principe, uh, als uh, wanneer geen inkomens in, het, in dit gezin binnenkomen... heb je in ieder geval minimaal recht op een bijstand. Ik zou dat, dat toch, hoewel het geen, geen pretje is om bijstand aan te vragen... Uh, zou dat het gezinsinkomen kunnen verhogen. Met het dubbele van wat, wat, wat ik nu hier zie op het scherm. Wellicht moeten we uh, na de uitzending nog even doorbellen met Kees de Groot. Uh, gek genoeg uh, maakt de zon nu een hele rare beweging... want uh, <laughs> er komt echt veel extra licht, de bus binnen. Ja. Uh, wat is uw idee over de toekomst? Ja, mensen, nog ja, ik, ben, ik ben op de, voor de toekomst pessimistisch. Ik denk dat de scheidslijnen in de samenleving... dus ook in deze stad zullen toenemen. Tussen gebieden waar mensen wonen. Ik denk dat ook kinderen opgroeien in situaties van armoede. Dat is slecht voor hun levenskansen. En zal zeg maar de tegenstellingen tussen arm en rijk vergroten. En ook het komende be, uh, bezuinigingsbeleid met lastenverzwaring zal die problematiek als het ware doen verscherpen. En ik zie ook dat juist in deze tijd, dat je zou zeggen... we hebben meer geld nodig voor, om armoede te bestrijden... Hè, dat de gemeente dat niet meer heeft en het rijk dat ook niet meer heeft. Dus mensen zullen het op eigen kracht moeten doen. En ja, als die economie tegen zit, zal dat ingewikkeld zijn. En dat zal nog een hele lange tijd duren. Net als in de jaren 80, dat we toch even lang moeten wachten... voordat die economie weer aantrok om die mensen te, de, de positie van mensen te verbeteren. Dat is een sombere afsluiting met zoveel zon hier in de bus. Godfried armoede armoedeprofessor, dank u wel. Lijn 1. De vinger op de wond. Zometeen de gids. Dank u wel. De OV-chipkaart is klantvriendelijk genoeg. Nou, ik vind het niet zo klantvriendelijk. Er is geen enquête gehouden. Het hele systeem het is ondoorzichtig. Je hebt geen flauw idee van een reiskost.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 Exclusieve software voor relatiebeheer en CRM. Archie. Op HollandTour.nl beleef je het ideale dagje uit en het gezelligste weekendje weg. Ga naar HollandTour.nl. Tour schrijf je met OE. Skoda heeft de Tour de France voor de tiende keer helemaal uitgereden.